Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft vanavond in een resolutie een onmiddellijk einde geëist aan het geweld in Ivoorkust. Ook zijn sancties ingesteld tegen president Bakbo. Die bestaan uit een reisverbod voor hem, zijn vrouw en drie medewerkers. Ook financiële tegoeden zijn bevroren. De VN-veiligheidsraad roept alle partijen in Ivoorkust op het resultaat van de presidentsverkiezingen van eind november te respecteren. Presidentskandidaat Watara kreeg toen de meeste stemmen, maar Bakbo weigert op te stappen. Bij gevechten tussen aanhangers van beide rivalen zijn sindsdien honderden Ivorianen omgekomen. Vandaag veroverde Watara's aanhangers de hoofdstad Yamoussoukro op ruim 200 kilometer van de grootste stad van het land Abidjan. De Libische minister van buitenlandse zaken Moussa Koussa is uitgeweken naar Groot-Brittannië. Hij vloog de afgelopen middag naar Londen vanuit Tunesië. Eergisteren was hij de grens overgestoken, maar wat hij in Tunesië heeft gedaan is niet bekend. Koussa was een van kolonel Gaddafi's naaste medewerkers. Hij was de architect van de toenadering tot het westen nadat Libië jarenlang was geboycott vanwege steun aan terroristen. Hij zou zijn uitgeweken vanwege de aanvallen van de regeringstoepen op Libische burgers. De Britse autoriteiten hebben de stiefbroer van Nicole van den Hurk uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het meisje. Nicole van den Hurk verdween in oktober 1995 in Eindhoven. Later werd haar stoffelijk overschot gevonden in de bossen bij Mierlo en Lierop. De stiefbroer was al eerder in beeld als verdachte. De leden van het bestuur van Ajax en de raad van commissarissen hebben hun functies ter beschikking gesteld. Binnen Ajax is verdeeldheid over een plan van een klankbordgroep onder leiding van Johan Cruijff voor een nieuw technisch beleid. Hij wil meer oud-topspelers bij de opleiding betrekken. Bestuurders en toezichthouders willen door op te stappen de club de kans bieden uit de impasse te komen. Het weer, nog wat regen, in de loop van de nacht droger, minimaal rond 8 graden. Overdag vanuit het westen weer overal regen, het wordt 11 graden op de wadden tot 17 in Limburg.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 To hold me Couple hundred helium balloons Looks like I'ma be up for a minute uh -huh. Such a beautiful feeling, isn't it? Yep. When your body and soul plateau On a level that just feels so empty The Music's got me going high www.zfmzandvoort.nl la razón pues era...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 Tom, Tom, Tom, Tom